Het was de bedoeling dat ze nog met een derde missie zou meegaan... maar dat ging niet door toen de Challenger tijdens de lancering ontplofte. Wright zat in de onderzoekscommissie naar de ramp. De astronauten had kanker. Ze was 61 jaar. Het weer vannacht helder en plaatselijke mistbanken overdag zon... bij temperaturen tussen 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1...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 Goedenacht en welkom terug bij het programma Dit is de Nacht op Radio 1. We zijn druk in gesprekken over de crisis in Nederland... want steeds meer Nederlanders zonder schulden... die kloppen aan bij de schuldhulpverlening om hun rekeningen te laten betalen. En vannacht gaan we het dus hebben over deze crisis... met de vraag of deze crisis er daadwerkelijk is. En als hij er is, voor wie geldt hij dan? En misschien nog wel belangrijker, hoe gaan we ermee om? Ik ben nieuwsgierig naar uw verhaal. En het komende uur gaan we daar nog over praten. U kunt meepraten... Via 0800-1121. Dus als u een verhaal heeft, belt u naar 0800-1121. Ria. kan Hear Your Heartbeat in de nacht op één. We hebben het uh, vanavond over de crisis in Nederland. En uh, de mensen die steeds vaker voordat ze in de schulden zitten. al uh, hulp gaan vragen bij de schuldhulpverlening. En daar wil ik graag met u over doorpraten via het telefoonnummer 0800 1121. Dat is 0800 1121. Aan het telefoon Ad van Galen. Ad, nacht. Jallo. Hallo, Ad, goeienacht. Ja, ik hoor een raar geluid. Ja, nou, uh, we zijn er, we zijn er. Ik, ik hoop dat het rare geluid niet mijn stem is. Ja, ik wil even vertellen. Ik ben 71. Ik ben 20 jaar van mijn leven uh, zelfstandige geweest en 13 jaar, tot 6 heb ik gewerkt in de biologische landbouw en daar opleiding voor gedaan. Maar er is maar één methode hè, wanneer je weinig geld hebt en ik heb momenteel alleen maar een AOW. Alles automatisch betalen waar je betalen moet en voor de rest moet je leven en dan eet je maar havermout drie keer in de week. En anders kom je er niet uit. Dat is het hele verhaal. En wat de crisis betreft, dat is, dat is ook niet zo moeilijk... want het zijn onmensen die in deze maatschappij... en daar hebben we meneer Zalm en nog een paar... die op hun slof een miljoen verdienen. Nou, als je dat een inkomen noemt, dat zijn geen inkomens. Een inkomen is dat we in een samenleving moeten delen. En dat de een meer heeft als de ander vind ik prima. Maar dat er zulke grote verschillen moeten zijn... want die hele euro wordt in stand gehouden... Wat denk u van die honderden ambtenaren in Brussel? Want die, als de euro opgegeven wordt, dan zijn die hun banen ook kwijt. Dus we worden gewoon geprogrammeerd van we moeten die euro houden, we moeten die euro houden. Nou, ik zal u vertellen, dat, dat, dat, dat, dat zijn een grote groep mensen die dat in willen houden. Maar de mensen die weinig geld hebben, die zitten daar helemaal niet op te wachten. Want toen de euro uh, in 2002 kwam werd we ons spaargeld, als je 10.000 op de bank had staan... werd door we 2,2 gedeeld, had je 4.500 euro. Maar de prijzen, er werden alleen maar de, de euro en de guldentekens van veranderd. Dus die werden twee keer, ruim twee keer zo dus duur. Dus daar werden we al gepakt. Helemaal, allemaal, nationaal, internationaal. Daar is het dan mee begonnen. En als we dus met ze alle daar uit willen komen... ja, dan moeten ook de mensen met hoge inkomens gewoon halveren. Gewoon halveren. En die doen het juist niet. Ze pakken de kleine man en dan komen hier nog de, de banken... want ze hebben DSB-banken op, op, op, op zijn bekkel te gaan... maar de boekenpolissen werden ook de andere banken verkocht. En die mensen die dat gedaan hebben, die zitten ook in de knoei. Dus de overheid heeft te weinig controle... En die doet zelf ook mee om collectief de mensen geld uit hun zakken te kloppen. U zegt u, zegt, u bent 72 jaar. U heeft, heeft me net in het vorige gesprek ook verteld dat u uh, verschillende bedrijven heeft gehad in het verleden. Ik heb twee goede zaken, ja. Ik heb no. plus, op bevlucht 3,5 ton per jaar verdiend. Er ging alleen de belasting nog vanaf. En ik ben failliet gegaan door een medische fout. Waardoor ik 6 jaar ben geschakeld. En de omgeving om mij, de, de, de boekhouder en de rest... Die hebben mij opgelicht en ik ging dus fietsen En dan, heb je, dan kun je kiezen van, ja, ik zit niet meer zitten. Of je zegt, nou ja, ik, ik, ik, ik ga je dus de balans opmaken. Waar heb je nog plezier in? Nou, ik heb altijd plezier gehad in buitenleven. Want ik heb ook altijd paarden gehad. En ik heb altijd eh, lekker buiten geleefd. Ik heb boten gehad. Nou, ik heb ook nog plezier om een boerenko te laten groeien. Zelfs ja. in mijn kleine achtertuin hier... In de woning heb ik 16 stokken speziebonen staan. En ik heb ook een rode kolen staan. Dan ga je gewoon heel klein naar beneden. Dan ga je klein denken, want je moet gewoon eten elke dag. Daar begin je mee. En als je dan eh, een klein beetje geld over kan houden, zou je toch op een kleine manier moeten sparen. Of je zal wat, wat extra arbeid moeten verrichten. Want het is toch gek voor woorden dat in Westland de tuin dus de mensen niet aan het werk kunnen houden die dus in de bijstand zitten, dat die mensen er geen zin in hebben... want dan komt het ook op die hè, dat die mensen gewoon geen mensen kunnen krijgen... terwijl ze vlakbij wonen in de bijstand. En dan hoef je ook niet meer te klagen, vind ik. Als je, want het is niks min werk om, om komkommers te plukken of tomaten te plukken... want ik heb het altijd met plezier gedaan, maar dan wel in de biologische landbouw. Ik heb het altijd met plezier gedaan... En dat is geen min werk. Nee, maar zou, zou, het, is leuk werk. zou het vaak niet zijn in de praktijk dat, dat uh, een uitkering meer oplevert dan het komkommersplukken. plukken? Nou, oh, dat geloof ik niet. Als zou hetzelfde zijn, dan ga je toch komkommers plukken. Want het is ook gezond voor je geest Want als je thuis zit. Want uh, in het vorige programma ging over alcoholisme in het vorige uur. Mensen die dus niks doen, die gaan de koel in... En die gaan bij elkaar zitten hangen. Of ze gaan bij elkaar in de schuur zitten over postduiven zitten kletsen. Of over voetballen. En dan komt toch een kratje bier tevoorschijn. Mm -hmm. En dat wordt zo steeds erger. Nee, je wilt gewoon gaan werken. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje de, de, hè, het klimaat dat gecreëerd is. Want, want u denkt zo, u denkt, ik wil gaan werken, het is goed, het is goed om dat te doen. Maar er zijn natuurlijk ja. dus ook heel veel mensen die, die andersom denken, die verwend zijn. Die denken van, ja, maar dat ga ik niet doen. Het, het levert hetzelfde op, of misschien 100 euro extra als ik een kongos ga plukken. Maar ja, als ik op, op, hè, op, op de bank blijf zitten, dan heb ik het geld ook. Ja, nou, dan moet je meer dwang uitoefenen. Dat is makkelijk zat. Het is precies hetzelfde als mensen die verslaafd zijn... Dan, uh, dat wordt allemaal gedoogd. Nee, wij moesten vroeger dienst in voor ons nummer. En als je weigerde, was de dienstweigering, dan ging je een jaar naar Nieuwe Sluis in de gevangenis. Klaar, waar nu de vrouwengevangenis zit. Maar als je iemand die langs de straat loopt en mensen bestelt en chauffeurs in elkaar slaat, stopt hij ook een jaar. Er zijn nog kazernes genoeg die, die, die, die, die, die leeft aan in de kazerne. En een paar van die jongens uit Afghanistan die goed de boel weten te trimmen. En zo de jeugd gewoon die verslaafd is over de verslaving afhelpen. Vaak moet je dat met harde hand doen. Maar het wordt hier te veel gedoogd. En er zitten te veel schakels tussen van uh, bureautjes die uh, adviseren. Die allemaal subsidie inpikken. Want vergis je niet, Nederland is een heel corrupt land hoor. Vergis je daar niet in hoor. Want ik word er vaak boos over hoe mensen hun geld verdienen hoor. Met een adviesbureautjes. Laat ze maar gewoon. Mensen die echt moeilijk hebben. Er zijn, denk ik, vrouwen die alleen zijn met kinderen. laten ze die helpen. Laten ze die een normaal inkomen geven. en niet aflopen knijpen. Maar iemand die alleen is, een vent die alleen is. ...die kan gewoon gaan werken. in de sectoren waar mensen nodig zijn. En dat is inderdaad in de tuin wel. Maar waarom zou een, een vrouw die alleen is dat niet kunnen gaan werken? Wat is het verschil volgens u tussen man nou ja, een man en een vrouw? Jij, als, jij, als jij drie kleine kinderen hebt en, en, en, en, en je bent u gaat ervoor door, of er is een schijn die dan, dan, dan lijkt me sterk dat die vrouw, eh, want de, de, de, de opvang van kinderen schijnt zo duur te zijn, ik weet daar niet de exacte cijfers van maar Ik hoor van links en rechts wat. Dat je geen drie kinderen weg kunt brengen, eventjes dan werken. Dat schijnt niet te kunnen, heb ik begrepen. Nou, er zijn in Nederland. Ik, ik heb dan toevallig zelf een, een, een kind. Uh, en die ook naar een opvang gaat. En daar, daar zijn wel de app, kinderopvangtoeslag. Uh, het, het kost altijd geld. Maar er zijn ook altijd wel mogelijkheden. Het, het grootste deel wordt wel ja, door de belasting vergoed. Dan praat je over twee verdieners? Nee, ook bij één ook bij, bij verdieners. Er, er wordt gekeken bij de kinderopvangtoeslag. naar het aantal uren dat een ouder werkt. En uh, op basis van die gewerkte uren wordt een, wordt een toeslag gegeven. Ja. Dus op het moment dat de vrouw of de man werkt, dat maakt niet uit. Uh, ja. als, als de man en de vrouw samen zijn en de man werkt wel en de vrouw niet... dan is er geen opvangtoeslag. Dus dat, dat staat los van elkaar. Maar als we een man en een vrouw gewoon los van elkaar zien... eentje met of zonder kinderen, die krijgt gewoon opvangtoeslag. Ja. Dus in feite ja. is dat gelijk. Er moet wel wat bijgelegd worden, maar hè, dat, dat, dat, uh, dat is okay. in te calculeren. Daar heb ik daar geen weet van. Maar ik zie nog steeds dat mensen... ...het nog heel royaal kunnen doen. Als ik op de televisie kijk, mensen met auto's, dikke kerversdrachten. erachter... ...die nog overal naar vakantie gaan. Dus het is natuurlijk wel een bepaalde groep die die, die die problemen heeft. Maar er is ook nog een grote groep die nog wel goed geld verdient. Of, of normaal geld verdient. En ik vermoed wel welke groep dat is. Dat zijn nog steeds de groepen die we met z'n allen in stand houden. Dat zijn banken, dat zijn verzekersbedrijven en dat is de overheid. Oké, okay, kredieren. Die je... eten die, die allemaal uit die grote ruiven die gevuld worden... Door, de, uh, door Jan met de pet en Jan Modaal. En als je dus klein en zelfstandig bent, nou, dan kijk je het helemaal over het. Kijk maar naar de winkelstraten. Etla, de etalages uh, staan leeg. Ja, die staan leeg inderdaad. Ja. Tot tot nog ja, even. Oh ja, dan bedoel ik gewoon, ik bedoel, als, als we met z'n allen niet naar beneden willen, en dan bedoel ik echt met z'n allen. He, want die meneer Rutte, die, dat, dat, dat, dat, is een, uh, dat is een fantast. Als je gewoon met z'n allen naar beneden, uh, beneden gaan en, en, en al die mensen met die bonus want ik woon dan aan de vecht hier... en ik woon dan gewoon in een sociale uh, scene. Woning, maar ik zie die mensen om me heen. Die rijden nog steeds een Maseratische. Die zijn ambtenaar geweest. Die varen nog met dikke sloepen. Kijk, Nederland wordt door bepaalde mensen geregeerd... en die elkaar ook beschermen. En als dat nou eens een keer een beetje ingetoomd wordt... en een beetje meer aan de samenleving denken waar meer betere verdeling is... dan komen we uit die zogenaamde recessie ook. Dank u wel, meneer Van Galen, voor uw reactie. Oké. Okay. Fijne nacht. Dag. Dit is de Nacht op 1 uh, met aan de telefoon Charlotte. Charlotte, goeienacht. Dag. Charlotte, goeienacht. Goeienacht. Hi. Ja, ik ben een beetje overdonderd. Ik, bedoel, ik, vind het, uh, ik ben het met zeker zin het met de vorige meneer eens. Maar hij uh, spreekt dingen soms tegen wat mij betreft. Uh, ik ben het mee eens dat inderdaad het, uh, de overheid en uh, instanties sommige dingen in stand houden. En uh, ja, dat iedereen het steentje bij moet dragen. Uh, over die man-vrouw verhouding, dat snap ik dan weer niet. Omdat er zeker wel veel mensen zijn die arbeidsongeschikt zijn... door omstandigheden die ernstiger zijn dan een uh, gebroken been bijvoorbeeld. Uh, maar die heel graag willen werken, die juist uh, niet geholpen worden. En uh, ik heb zelf uh, geprobeerd om een schuldsanering erdoorheen doorheen te krijgen... voor iemand uh, uh, uit een ander land mm -hmm. die heel lang uh, in een oorlog heeft gezeten. Um, dat is me gelukt, maar uh, de Stadskredietbank had de uh, subsidie ingetrokken... de gemeente had de subsidie ingetrokken van de Stadskredietbank... Die opgezegd gezegd en die heeft een half jaar daarop moeten wachten. Waardoor mensen nog meer in de schulden kwamen. Waardoor ik dacht van ja, waar gaan we het over? En zelfs de sociale raadsleden wisten het ook niet meer. En mensen, dan loopt de schuld alleen maar op. En het wel, wat wel belangrijk is, is dat het vertrouwen moet blijven. En het consumentenvertrouwen blijft. En de positiviteit moet blijven. Dus we moeten het waar dan ook met z'n allen lekker samen doen. En ja, ik uh, sta soms... Versteld. En soms zak ik letterlijk mijn broek er nog net niet vanaf. Ja, ik word wel dunner, <lacht> maar ik ga niet klagen. Ik heb nog een dak boven mijn hoofd. En ik bedoel, inderdaad, eigen groente verbouwen is een optie. Maar er zijn ook mensen die zwaar in crisis raken psychisch... doordat ze geen werk hebben en een enorm oorlogsverleden... en gewoon um, en schulden en daardoor gaan gokken... En dat komt ook in de staatskas. Dan ik vraag me af, waar ligt bijvoorbeeld daar de grens? En um, welke mensen worden... En dan ook oh, nog één ding. Ik wil even, even terugkomen op die man, die, die meneer, die zei... Uh, dat mensen zich van tevoren zonder schulden zich al aanmelden bij een schuldsanering. Ja. Dat vind ik gewoon, gewoon rondom schandalig. Ik vind dat uh, de overheid, als die dat toestaat... dan zijn we bezig met een eliminatieronde. En dat is al lang duidelijk, wat mij betreft. Er wordt gewoon, wat dat betreft, gewoon op grote schaal gediscrimineerd en ik denk dat de vriendjespolitiek onderling met, eh, onder, met grote bedrijven, zoals, maar ik, ik ik noem geen namen, maar er zijn op veel fronten is er veel corruptie, veel te veel en inderdaad de kleine man heeft eronder te lijden en de mensen inderdaad rijden nog steeds in grote auto's, maar dan moet je in een bepaalde ja, dan moet je niet in een wijk zijn waar minderheden leven. Waar ik tussen geleefd heb. Waar, terwijl daar ook uh, gefraudeerd werd. Hè? Wat ik heb. Uh, pff, waar ik helemaal niet goed van werd. Maar ik bedoel, het zijn mensen juist die hierheen zijn gevlucht. Met een trauma van A tot Z. Die willen werken. Die in de schuldsanering komen. Die en die door uh, zelfs een woningcoöperaties. te veel huursubsidie overgemaakt te krijgen, terwijl ze weten dat die man gokverslaafd is door problemen. Daar heb ik, uh, een, heb ik echt drie weken over gebeld van laat dat stoneren, dat kan niet meer, zeiden ze. Daardoor is die meneer zijn huis kwijtgeraakt. Dat vind ik ernstig shockering en ik, ik, daarom ben ik nogal um, ernstig... Daar zit een gat, daar, daar, daar klopt iets niet. Dus, dus eigenlijk, Charlotte, zeg, zeg, zegt u dat, uh, dat de mensen... Ja, hier hoor. Oh je hoor. Uh, Charlotte, je zegt dat, dat de mensen dus eigenlijk in de basis beter geholpen moeten worden... om hun probleem aan te pakken dan wel te voorkomen. Ja, zeker weten. Ik bedoel, dat schiet natuurlijk niet op als je mensen... Maar het heeft blijkbaar meer zin om mensen in de schulden te laten zitten. En daar, uh, daar ben ik nogal van uh, overtuigd... Dat... Het heeft meer zin om mensen in de schulden te laten lopen en op straat te zetten dan dat je kaikoos dichtgooit. Wat doe je zelf in het dagelijks leven, Charlotte? Nou, ik uh, wil een baan. Ik heb uh, ziekenverzorging gedaan en uh, ik heb uh, ook in therapie gezeten en depressies gehad, maar dat was uh, dus een beetje erfelijk. Um, ik heb maar goed, ik wil heel graag. Dus uh, ik ben. Ik, pff, ik, ik wil heel graag. En hoe, hoe komt het al? Want hoe lang ben je al op zoek naar een baan? Uh, nou, uh, ik, ik ben ook een beetje angstig um, door andere dingen, maar het maakt niet uit. Um, in ieder geval het moment, ik, ik wil terug graag, maar ik zeg alleen maar... Sommige mensen willen nog, net van mij als, zoals mij, graag. Mm -hmm. Maar die, die worden wel um, aan de kant geschoven, omdat ze geen perfect... Als je al een verleden hebt van, uh, in therapie geweest, dan word je al aan de kant geschoven. Daar zitten mensen niet op te wachten. En dan moet je ineens in een kas gaan werken. Terwijl je misschien uh, lichamelijk ook... Uh, hè, uh, bijvoorbeeld uh, astma hebt of uh, allergieën. Ik, bedoel, ik snap, van vijf, er waren er vijf aangenomen op een bus. Uh, hoeveel bussen gingen daar in dat westenland? Hoeveel mensen zaten er in die bussen? Veel te veel en dan vijf mensen zijn aangenomen waarvan... Nou ja, dat is voor mij bijna onvoorstelbaar. Daar zit ergens een gat waarvan ik niet begrijp wat er aan de hand is. Ja. Ja, het is en ik het is... denk dat er meer in de illegaliteit gebeurt dan men denkt. Maar er gebeurt ook meer in de legaliteit in grote bedrijven. En dan hebben we het over echt um, bedrijven. Nou, ik denk dat er positieve democratie is dus negatieve de democratie... Of, uh, racistisch, ja, ik, ik weet het... Het ja, ik, ik is lastig hè, Charlotte. Naar, ik durf het soms niet eens te benoemen. Nee. Ik denk dat er op veel, maar in de landen, ja, politiek, uh, heel veel aangestuurd wordt op een eliminatieronde. En mensen gewoon uh, die minder kans hebben, juist meer geduurd worden naar het negatieve... De negatieve kant, het zelfkant van de maatschappij. En dat is waar ik altijd voor op ben gekomen. En dat, dat is, daar gaat het volgens mij behoorlijk in mis. En inderdaad, ik bedoel, mensen kunnen best hun eigen groenten verbouwen. Maar als mensen gewoon van tevoren al gedemotiveerd worden als ze willen. En ze worden keer op keer afgewezen. En ik bedoel, ik ben absoluut tegen criminaliteit. Maar sommige mensen... Ik bedoel, ik, ik, ik ken ze niet, hoor. Maar ik bedoel... Je krijgt... Je zal zien binnenkort zoveel criminaliteit. En dat... Ik, ik, Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ze kiezen zelf voor die shit. Daar heb ik niks mee, hè? Niks mee. Maar ik zeg wel... Het wordt wel aangestuurd door grote bedrijven... door onderlinge afspraken tussen grote bedrijven. En het is absoluut een eliminatieronde. En we moeten, en het enige dat, het tegenovergestelde is... dat we er samen voor moeten gaan... En Daarmee redden we het. En dat hele Europa... dat moet niet aan elkaar vallen. Ik ben niet... Uh, voor bonus... Uh, van 100.000 euro. En als iemand fout doet... krijgt hij miljoenen mee. Helemaal, helemaal niet. Ik ben alleen voor... ja... gewoon... laten we met z'n allen doen gewoon. Maar blijkbaar zit er meer, wordt er meer... verdiend aan... mensen die... rijk zijn... En crimineel, omdat er meer belastinggeld vandaan valt te halen. Dus en uh, een kleine dus... man, uh, de ondernemer dus, die gaat failliet. En daar hebben wij als... Uh, hè? Laten we laten we conclusie aan dit gesprek stellen, Charlotte. Dat, dat we het samen moeten doen. En uh, um, uh, dat we daar en gewoon met z'n allen van klopt, moeten gaan. Maar dat het aangepakt moet worden. Dat het gaat niet gebeuren onder Rut in ieder geval. Oké, okay, nou ja, laten we dan uh, hopen dat. dat en, uh, ja, sorry hè, ik was nogal uitgesproken en ik, so, so, ik sloeg een beetje dicht. Soms, nee, maar dat ik... is ook helemaal niet erg. Dat, dat, dat mag ook. Hè. We, we, zijn, we zijn gewoon aan het praten over een onderwerp en en. Ja, uh, het is gewoon jouw... gevoelig, hè? In de maatschappij, ja, maar nee, het, dat is ook het sociale zo. gedrag ondertussen, tussen iedereen. Dat moet eens een keer kappen en we moeten er samen voor gaan. Geen gelul. Uh, gebak van krul, zeg maar. Nou, laten we daar een uh, dikke vette punt achter zetten. Charlotte, dank <laughs> ah, je wel okay. voor deze laatste toelichting. En uh, ik, ik wens je een hele goede nacht. Ja, u ook. Dank okay, je wel. Um, we gaan zo meteen verder praten in uh, Dit is de Nacht over, over de crisis in Nederland. Uh, uh, dank u wel voor nu voor alle reacties uh, die binnenkomen via 0800-1121. Uh, ik, ben, ik ben nog steeds uh, op zoek naar uw verhaal. 0800-1121, dus uh, bel dat nummer 0800-1121. Eerst Alain Clark. I can only stay for a while.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 To us. Watch it all come true, yeah, yeah Dit is de Nacht op 1 en we praten over de crisis in Nederland en hoe mensen omgaan met, met hun schulden en de, de mogelijke komende schulden. En daarover praat ik onder andere met, met Ralf. Ralf, nacht. Hallo. Ralf, nacht. Ja, met Ralf Witten. Hallo. Ja, crisis hebben we het over. En mijn, mijn verwondering is altijd dat uh, in, in Nederland zeggen we altijd... ja, als iedereen maar goed Nederlands leert, komen ze allemaal aan de bak. Dus wij geven allemaal cursussen voor mensen om Nederlands te leren. En vervolgens halen we Roemenen, Bulgaren en Polen om bij ons het werk te doen. Is dat niet een contradictio in terminus? Uh, dat zou je kunnen zeggen, ja. Uh, maar ja, wat, wat natuurlijk wel het, het, het voordeel is van deze mensen... tenminste dat denk ik, dat ze, dat ze uh, uh, wel heel hard werken. Ja, maar dat is, dat is nou duidelijk het geval. Wij willen geen mensen die Nederlands spreken. Wij willen mensen die ontzettend hard werken. En ja. ik zou je zeggen, werken in een, in, in een tuinbouwbedrijf... ik woon vlakbij een tuinbouwbedrijf in, in de Achterhoek... En daar liggen polen op de, op de buik, op een machine om asperges te steken. Dat is topsport. En daar kun je niet maar zo een of andere man van 55 die al een buikje heeft en, uh, en die de hele leven op het kantoor gezeten heeft, die komt daar niet aan de bak. Want dan zegt die, die eigenaar, die zegt, ja maar die man die, die levert geen profijt op. Dus het maakt hem geen zak uit of hij Nederlands spreekt of niet. Hij moet gewoon asperges steken. Ja, maar er zijn natuurlijk ook genoeg jonge mensen die thuis zitten... die dat werk wel zouden kunnen doen. Dat ben ik voorkomen met je eens. Dat is absoluut waar. Maar daar maken wij zo weinig onderscheid uh, in. Wij zeggen altijd van nou, iedereen kan wel in de kassen werken. Wij zeggen niet uh, uh, jongeluid tot... Tot, tot 35 kunnen in de kassen werken. Wij zeggen gewoon iedereen. Mm. Ook, ook, ook dames die, die thuis kinderen hebben zitten en zo. Die moeten s morgens uh, vlug naar de kassen, sport, topsport doen. Dan komen ze thuis, komen de kinderen uit, uit de cross, moeten ze daar weer topsport doen. Want, want met een paar kinderen in een huis, dat is ook topsport. En hoe, hoe lang houden wij topsport vol? Kijk, een, een wielrenner, die is met 32, dan zegt hij: Ik ben een oude man. En dan wordt hij de rest van zijn leven geëerd omdat hij ooit een keer gefietst heeft. En, maar de andere mensen schijnen tot hun 67ste gewoon die topsport uh, te moeten volhouden. Ik vind dat mooi gezegd. Ja. Ja. En, en dat, dat gaat wel eens door me heen. En. en Daarom zou ik eigenlijk... Ik zou het zo mooi vinden als er wat gedifferentieerd gepraat zou worden. He? En, en ik, heb, ik heb vroeger veel in Japan gezeten. En ik heb weinig mooie dingen uit Japan uh, uh, meegebracht. Maar één mooi ding uh, wat ik vond in Japan... was dat een carrière in Japan, die gaat naar boven... tot je op een bepaald punt komt en dan ga je weer naar beneden zonder gezichtsverlies. Daar, daar, daar, daar, daar mag je gewoon op een bepaalde leeftijd... wat minder kunnen en wat minder uh, capaciteit hebben. En blijf je toch een waardevol mens in de samenleving. Nu, nu zegt u uh, gezichtsverlies, uh, in inrang omlaag... maar even, even een, een zijstap nemen... op het moment dat, dat iemand in Nederland een baan heeft gehad... Uh, die dus ja. raakt zijn baan kwijt, heeft een bepaalde scholing, een bepaalde cv... Uh, ja. Die wordt dan automatisch ook overgekwalificeerd voor een aantal andere functies uh, in, in, uh, in het werk. Ja, maar dat, ik kijk overgekwalificeerd. Kijk, ik, ik ben een alleenstaande man uh, van 68 en ik stofzuig en daar ben ik toch niet voor overgekwalificeerd. Ik ben kapitein op de grote vaart geweest. Maar ik ben toch niet overgekwalificeerd, ik kan heel goed stofzuigen. Nee, dat begrijp Alleen, ik, maar, maar... ik kan niet zo snel stofzuigen als een, als een man van 28. Nee, maar bedrijven kijken daar wel naar. De, de, de hoge heren ja, van bedrijven die iemand moeten aannemen... die zullen niet iemand ja. aannemen die universitair geschoold is... voor een, voor een lagere functie. Ja, ik, ik, ik hoorde van de week een man op, op Radio 1... Uh, tussen de middag bij, bij, bij Van den Berg, Heer, uh, heerlijke man overigens... <laughs> En, en die man zei, ja maar, ik ben, ik ben te duur voor een... Uh, die was 55. Die zei, ik ben te duur geworden. Ja. Maar, maar waarom... Kijk, wij, wij leven in een uh, maatschappij waar alles een waarde heeft. Hè? Mm -hmm. Status en, en, is belangrijk, hè? Ja, en als je, als je wat ouder wordt en, en, en je wordt wat minder flexibel... en je botten doen het niet zo goed meer... Je kunt niet zo snel meer. Dan kun je toch ook je, je, je lichaam of je geest... die misschien niet zo flexibel meer is... voor iets minder geld aanbieden. Ik, ik deel die mening met u. En, en, uh, uh, ik, ik wil het gesprek ook even afsluiten um, uh, met de conclusie... dat we eigenlijk niet te veel aan de status vast moeten hangen... maar uh, ook met minder genoegen moeten nemen. Ja, en okay. differentiëren. Ik vind, ik, vind het een, ik vind het een mooi gegeven. Dank u wel voor uw reactie. Oké, okay, leuk fijne dat nacht. ik aan de, aan de uitzending mocht meedoen. Nou, leuk dat u wilde meedoen. Dank u wel. Dank u wel. Dag. Je luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. Het is vijf over half vier. En we hebben het over de crisis in Nederland. Je kunt erover meepraten via 0800-1121. Aan de telefoon Henk, nacht. Ja, nacht. U heeft er ook een uh, mening over? Ja, ja zeg maar hoor. Nou, oké. Okay, ja, ik, ik, ik, ik zit me al een tijdje op te uh, op winden over het feit dat ik allemaal mensen hoor zeggen... die uh... ...in de schuldhulp zitten en met een uitkering en weet ik veel wat. We moeten het met z'n allen doen en dit en dat en bla bla bla. Maar volgens ons zitten ze wel thuis met een uitkering. Ik zit op de vrachtwagen, ik werk 15 uur per dag. Daar wordt op grote gedeelte, wordt er, uh, pardon, ik, ben, ik heb net een stukje hard gelopen naar mijn auto toe. Dus ik moet even op adem komen. Maar het grote gedeelte wordt extra belast, dus dan zie ik alweer bijna niks meer van terug. En vervolgens uh, dan kan ik nog eens een dure ziektefondspremie die mij opgelegd wordt uh, betalen. Want die ja. moet ik verplicht hebben. En dan kan ik ook nog eens een soortje geld gaan betalen voor de mensen die niet werken. En dan denk ik, ja, we moeten het met z'n allen doen. Ga dan nu niet hier uh, naar de radio bellen. Zorg dat je morgen om half negen bij het uitzendbureau staat. Maar daar sta je niet, want je bent nu in het bellen. Dus om half negen ben je niet wakker. Uh, die zit, maar uh, uh, uh, ja, we, er zijn natuurlijk een aantal, aantal dingen die vannacht al aan bod zijn gekomen, overgekwalificeerd, uh, uh, uitkeringen die uh, in, in, in, hey, ongeveer in het verlengde liggen van, van het minimumloon als je gaat werken. Uh, uh, waar, waar kunnen we dat aanpakken? Nou, ik dacht zelf dat als we de uitkeringen wat korter en het minimumloon wat opklikken, dan is werk weer aantrekkelijk. Overgekwalificeerd, dat vind ik onzin. Als jij van een of andere kantoorfunctie komt en je hebt niks, nou ja, dan ga je maar aan die lopende band staan. Werk is werk, we moeten met z'n allen die sociale lasten betalen. Dus ook die mensen die aan die lopende band staan. Ja, ik heb daar geen medelijden mee. Ik zit toch ook 15 uur achter het stuur. Ik moet toch ook werken voor mijn geld? Vind je, vind je het leuk het wat je beetje... doet? Sorry, wat zeg je? Vind je het leuk wat je doet? Ja, nou ja, ja en nee. Ik bedoel... Uh... Het mag voor mij allemaal wel iets minder, maar als ik met dat minimumloon van een vrachtwagenchauffeur geen overuren draai... dan kom ik met minder thuis aan een uitkeer wat. want zo hoog ligt dat niet. Ja. Wij moeten het hebben van onze overuren, maar we doen het wel. En dan heb je nog de hele maatschappij die afgeeft op die vrachtwagenchauffeurs... die inhalen met de kilometerverschil en moeilijk, moeilijk. Ja, ja waarom doen te... jullie dat eigenlijk? Waarom? <laughs> wat? Inhalen? Omdat je anders die anderen niet voorbij komt. Nee, dat snap ik. Maar de, de, de, de, de, de snelheid is vaak zo minimaal meer. En ik zit ja, erachter nou, met mijn auto. Ik moet je zeggen, over het algemeen haal ik niet zoveel in. Want ik rij lekker 82 op de cruise control. Want die boetes die zijn ook niet meer te betalen tegenwoordig. Nee. Want de boetes worden hoger gemaakt. En je mag maar een 48 uurige werkweek draaien. Dus je wordt aan alle kanten word je afgeknepen. Maar de vrachtwagenchauffeurs blijven wel rijden en ze blijven wel werken... en die horen niet zeuren dat we het met z'n allen moeten doen, hoor. Want die doen het. Die zeggen het niet. Die doen het. En dan denk ik, ja, weet je, als je zegt van we moeten het met z'n allen doen... dan moet je zorgen dat je morgen bij het uitzendbureau staat... en als die niks voor je hebben bij het volgende uitzendbureau... in de gemiddelde stad zitten er een stuk of tien. En anders schrijf je gewoon een tuin eraan. Yo, ik zoek werk. Er zijn altijd tuiners die werkplek hebben. En dan zal de regering ook wat moeten doen. Die moeten gewoon zeggen, nou beste mensen uit Polen, jullie zijn allemaal hartstikke aardig, maar stap in je golf en rijd terug, want we moeten die Nederlanders hier zelf aan het werk zetten. En zo vind ik dat Nederland veel meer moet doen om de dingen in eigen land te houden. Ik bedoel, ze kunnen ook gewoon een keertje zeggen, aanbestedingen uh, buiten Nederland aan heel Europa. Nou ja, jammer voor Europa, maar we houden het lekker even in eigen land. Als het leger in uh, nieuwe vrachtwagens moet rijden... Doe dat dan maar in DAF, die wordt gebouwd in Nederland. Ja, en zo hou je je geld in je eigen regulatie. Ja, dus van begin tot eind, uh, zeg je Henk, hou uh, haal alles, haal alles binnen Nederland. Productie binnen Nederland, werk binnen Nederland. Alles gewoon zelf reguleren. Ja, nou ja, goed. Kijk, je moet natuurlijk wel zorgen dat je exporteert. Maar uh, importeer maar wat minder mensen en exporteer maar wat meer product. En dan kom je al een heel eind. En ik weet zeker dat er nu mensen schuimbekkend voor de radio zitten... omdat ik de waarheid zeg ja, dat is dan vervelend voor ze. Nou, die mensen mogen dan reageren via 0800-1121. Henk, mag ik, mag ik je danken voor je reactie? Ja, ik ga los. Ik wens je nog een goede nacht en een fijne uitzending. Hartstikke goed, dank je wel. Dit is de nacht op Radio 1. Um, je kunt mee praten op 0800-1121. En um, aan de telefoon heb ik weer iemand. Radio 1, nacht. Radio 1, goeie nacht. Hoi, met Michel. Hoi Michel. Uh, ja, het gaat niet direct over schulden, maar uh, ik wilde eigenlijk even reageren op Henk, die hier voorsprak. Ja? Hij verwachtte al dat er mensen zouden bellen. Dus dat ja, er... nou, ik zit niet te schuimbekken. Oké. Okay. Uh, en uh, volgens mij was het ook niet helemaal de waarheid die hij declameerde, maar. Uh, nee, wat, wat klopt er niet aan, uh, volgens, uh, volgens jou, Michel? Uh, nou, ik, ik stel een beetje vraagtekens bij iemand die 15 uur per dag werkt. Want? Die, die, die zou eigenlijk gewoon een uurtje of acht per dag moeten werken. En uh, dan hebben we nog een aantal uren over voor iemand anders die zonder werk zit. Maar als de, de, de, het verhaal van Henk, uh, ik ben heel even aan het denken hoor, het verhaal van Henk wil even terugdenken. Uh, hij, hij werkt 15 uur, daarvan ja. moet hij nog een groot deel van zijn overuren aan de belasting betalen. Ja. En, en kan daarvan dus net rondkomen. Dat, dat, dat wil dus zeggen, en uh, dat, dat is natuurlijk bij veel vrachtwagenchauffeurs. die, die met hun basis. Uh, ook maar een, een minimum hebben. en meer moeten werken om geld. Uh, om, om echt een klein beetje extra te kunnen doen. Oké, okay, ja. Dat is wat ik er net een beetje uit, uit begrijp. Ja, daar kan ik helemaal in komen. En, en er zit ook een verschil tussen. Uh, uh, mensen die. Uh, of chauffeurs die binnen Nederland rijden. en internationale chauffeurs. Ja, natuurlijk. Toeslagen en, en dingen allemaal. Juist. Maar goed. Um... We hebben min of meer afgesproken de afgelopen decennia dat we een uurtje of veertig per week werken. Ja. Dat, dat doe ik ook. En, uh, <laughs> ik hoef gelukkig morgen niet om half negen voor het uitzendbureau te liggen. Maar, okay. uh, wat doet u voor werk? Uh, je mag jij zeggen. Jij, wat doe je uh, voor werk? Uh, ik doe heel veel verschillende dingen. Ik uh, uh, geef uh, part-time les. Ik doseer Nederlands aan expats. Uh, daarnaast... Uh, werk ik in een, een, een kleinschalig hotel. Als bedrijfsleider. En daarnaast maak ik ook nog quizzen. En dat Die past quizzen. binnen 40 uur Michel? Nou, <laughs> soms neem ik wat meer, <laughs> soms wat minder. Maar, um, maar goed, in het algemene verhaal, uh, in het kader van schulden en dergelijke, en, en de crisis, um, wil ik eigenlijk een beetje oproepen tot uh, wat meer uh, solidariteit. En, en In het kader van de graai cultuur en dergelijke, om het iets breder te trekken. Um, uh, ja, ik zit meer te denken aan een soort ethische vij. Dat mag, u uit mag je uitleggen? Nou, ik, ik, ik denk dat er uh, niet alleen financiële scheefgroei is, maar, uh, maar ook geestelijke. Ik, ik geloof dat, dat heel veel mensen, in, inderdaad, uh, om, om even aan te sluiten bij de vorige sprekers... Um, uh, zich te veel laten leiden door hebzucht. Maar, maar als, als, ik even, als ik dan even een hele confronterende opmerking mag maken, Michel... Uh, je geeft aan dat je zelf ook heel veel werkt... en dat je dus ook meer dan 40 uur werkt en verschillende nee, functies nee, uitoefent. Nee, ik, nee, ik, werk, ik, ik werk niet. Nee, want ik, ik ben uh, uh, kleine zelfstandige, laat ik het zo zeggen. Hè. Deels in loondienst en voor de rest moet ik het uh, zelf ook bij elkaar scharrelen. Ja, voor, om, om, om, om een beetje extra geld te hebben. Nou, gewoon om rond te komen en, en uh, een huishouden te kunnen runnen met, uh, met twee kinderen als uh, ook alleenstaande man. Uh, ik ben, ik ben uh, ruim twee jaar geleden uh, een bijzonder leuke baan kwijtgeraakt. En daarna uh, werd ik ook uh, te oud of te duur of te, te zwaar bevonden uh, voor, voor functies die ik heel graag zou, zou willen vervullen. Of had willen vervullen. Heb je dan nooit gedacht aan bijvoorbeeld uh, je cv omlaag brengen? Uh, ja, maar dat heet liegen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar. Ik bedoel, waar, waarom zou ik. Uh, ik bedoel, als ik. Uh, uh mijn talen goed spreek, waarom zou ik dan zeggen dat ik ze minder goed zou spreken? Of, uh, als ik, uh... Begrijp ik. Hè? Ik wil ook zeker niet aansturen op liegen, maar het, het, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op een gegeven moment wel de keuze maken om het, je kunt het liegen noemen, je kunt het, het uh, weglaten van dingetjes. Hè? Als je het niet vertelt, het is, ook, het is voor, uh, voor die functie niet belangrijk, dus ook niet belangrijk om te vertellen dat je het kunt. Nee, maar je moet gewoon eerlijk vertellen wat je kunt. En uh, iedereen maakt natuurlijk alles ietsje mooier. En, en uh, daar, daar prikken andere mensen dan weer uh, feilloos doorheen. Uh, maar wanneer je een, een goede sollicitatiebrief hebt geschreven... met uh, een goede motivatie en een uitstekend cv... Uh, en je krijgt een, een soort standaard verhaal terug... Een afwijzing dus uh, waarin je tussen de regels door kunt lezen dat je eigenlijk te oud bent. En dat mensen vermoeden dat je te zwaar bent voor de functie. En uh, waarschijnlijk uh, vermoeden ze, dat, ze de, de, dat je binnen drie maanden al weg bent of zo. Uh, dat soort drogredenen. Hmm. Uh, dan begin je de moed een beetje te verliezen. snap je? En dan moet je toch uh, naar andere dingen op zoek. Dus ja, zo ben ik inderdaad, uh, omdat ik uh, voor mijn gevoel al te lang thuis zat na een paar maanden, ben ik andere dingen gaan doen. En het is gelukt, met succes. Ja, dat is gelukt, maar het is nog steeds een beetje sappelen. Ja. Terwijl ik uh, gekwalificeerd en gemotiveerd genoeg ben... Uh, om gewoon een uh, goede fulltime baan te, te vervullen. Maar goed, ik ben een beetje afgedwaald, want het wordt nou te persoonlijk. Ik wil eigenlijk het, het woord richten aan iedereen... en een beetje oproepen tot solidariteit... Maar wat zou die, wat zou die solidariteit uh, kort uitgelegd uh, voor jou inhouden, Michel? Nou, nou ja, uh, heel concreet: uh, nivellering. Uh, dus de, de, de, de sterkste schouders mogen, mogen gerust wat, uh, wat de, de, de, de zwaardere lasten dragen. Ik bedoel, al, al dat gepiep over. Uh, och jee, en, en, en de belasting schrijven. En we betalen zoveel. En ik kan beter naar het buitenland gaan. Dat soort dingen. Ik bedoel. De mensen die hier in Nederland extreem goed verdienen. en dat gun ik ze allemaal van harte. die hebben natuurlijk ook de kans gekregen in dit land. Ja. Begrijpt je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ja. Ik bedoel, Nederland is een prachtig land. En. Um, iedereen die vindt dat hij hier te veel belasting moet betalen. ja, weet je, die moet dan ook maar weggaan. Maar, maar je moet niet piepen. Dus het is of weggaan of gewoon. <laughs> ...ietsje meer bijdragen in, in tijden waarin, het, uh, waarin andere mensen het moeilijk hebben. Ja, en als we dat met z'n allen zouden doen, Michel, dan, uh, dan, dan los we een deel van het probleem op, wil je zeggen? Ja, weet je, het met z'n allen doen, dat, dat is natuurlijk uh, wel een ontzettende platitude. Hè? Ik bedoel, dat is een, een kreet. Maar het, uh, er is niks aan gelogen. Dat, natuurlijk moeten we het met z'n allen doen, want we zijn er met z'n allen. Mm -hmm. En, uh, maar goed, weet je, ik, ik, ik, ik begrijp de verhalen van, van de sprekers hiervoor. En uh, ik, ik, ik kan het eigenlijk in, in uit elk verhaal kan ik wel iets halen waarmee ik het eens ben. Maar goed, uh, weet je, een, een, een, uh, mensen die, die, ja, die klagen dat ze 15 uur per week moeten werken en, uh, en dan ook nog uh, de waarheid in pacht hebben, ja, daar heb ik dan een beetje moeite mee. Ik, ik, ik snap zijn verhaal. Maar dan denk ik 15 uur werken, delen door twee. Dan hebben twee mensen een baan. Ja, maar eh, dan vind ik ook dat, dat je ook in dat geval ook naar jezelf moet kijken. Want eh, je hebt ook een baan en dingetjes extra te doen om, om het hoofd boven water te houden. Dat zei de vorige spreker eigenlijk ook. Ja, nee, maar daar kan ik ook inkomen. Dus jullie zitten en, ook een uh, beetje in hetzelfde schuitje als ik het, als ik het mag vergelijken. Uh, ja, dat mag je. En, en ik heb ook respect voor het feit dat hij zo hard werkt. Maar dat doe jij ook, Michel. Ja, dat, dat volgens mij wil iedereen dat eigenlijk ook wel. Ik bedoel, natuurlijk zijn er altijd uh, rotte appels in het mandje, maar uh, ja, die zijn er altijd al geweest. He, dus, maar om, om zomaar af te geven op uh, uitkeringstrekkers die, uh, die nu nog bellen. <lacht> Weet je wel? <lacht> er zijn ook mensen die, uh, die slapeloos zijn. <lacht> ja, <lacht> en, natuurlijk. Ze zullen <lacht> vast hebben aan de radio. Tuurlijk, <lacht> maar het zijn okay, emoties van mensen en, en dat, dat is natuurlijk ook zo. En ik, ik begrijp dat ook wat je zegt, Michel. Um, uh, maar conclusie: we gaan uh, oproepen tot solidariteit. Ja, en, en, en uh, ja, wat meer ethisch besef of, of moreel besef. Hmm. Ik bedoel, en dit is dan wel daadwerkelijk gericht tegen die geikultuur en de scheefgroei, financieel. Ja, die je natuurlijk ook daadwerkelijk ook is. Ja, ik vind, ik vind het echt van de ratten besnuffeld dat, dat, dat mensen miljoenen, maar dan ook per jaar, mee naar huis nemen. En, en dat is dan nog maar het basissalaris. En, en waarvoor? Ik bedoel, uh, hoeveel heb je nodig? Dat, dat zou ik willen vragen. Hoeveel heb jij nodig? Uh, ja, genoeg om, om mezelf een leven te houden. Ik ben, ik ben niet iemand die heel veel geld hoeft te hebben. Als, als ik het allemaal kan betalen en, en een paar euro overhoud... dan vind ik het leuk om een keer uit het eten te gaan. Nou, dan prijs ik jou uh, <laughs> om, om die houding. Ja, maar dat zou iedereen moeten doen, begrijp ik van jou, Michel. Nou, ik, ik denk dat we elkaar de, de hand kunnen schudden. Oké, okay. mag ik jou dan danken voor jouw reactie? Heel graag gedaan. En ik wens je een goede nacht. Dankjewel. Dit, dit is een 8 op 1. Praat uh, met ons mee via 0800-1121. 0800-1121. Je spreekt met Joey. Uh, Goeienacht. Goeienacht. Hallo, goedenavond. Ai. Ik ben René Schouten. Ja, ik zat te wachten. Dus uh, ik hoorde de hele tijd een gesprek. Ja, dat klopt. Uh, en, uh, okay. en nu, nu is het, uh, uh, het woord aan u. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik heb meegeluisterd uh, zeg maar, in het uh, programma en ik heb me uh, nou, misschien net wel uh, als de vorige spreker toch een beetje uh, verbaasd over uh, hoe mensen uh, over de zaak praten. Zeg maar. Ik denk dat, uh, dat alles niet uh, helemaal uh, nou ja, realistisch gezien wordt. Hè? Mensen geven heel veel af op, op, op, op andere mensen. Hè? En, Misschien iets te weinig op, uh, op zichzelf. Dus dat, dat, dat vond ik een beetje teleurstellend. Maar ja, en... goed, ik, ik, ik wil het eigenlijk over twee dingen hebben. A is mijn persoonlijke situatie. Um, ik ben 26 jaar getrouwd. Um, wij hebben drie kinderen. En vanaf het moment dat mijn vrouw zei... Van, nou, als we kinderen krijgen, stop ik met werken. Dan moet jij het alleen gaan verdienen. Nou, akkoord, daar was ik het mee eens. En wij hebben altijd als uitgangspunt gehad... Uh, wat wij verdienen, of wat ik verdien... en dat was uh, zeker in het begin uh, helemaal niet zo'n vetpot... we hebben altijd gezegd, we moeten zorgen dat we elke maand wat overhouden... zodat we kunnen sparen. Ja. En nu, 30 jaar verder, of tenminste 26 jaar verder... zeg maar, is dat nog steeds zo? Ik verdien nu uh, een behoorlijk salaris, dat kan ik rustig zeggen. Geen topsalaris, maar ik kan er goed van leven... En mijn vrouw heeft inmiddels ook een baan voor twee dagen. De kinderen zijn sinds drie weken allemaal het huis uit. Maar we hebben nog steeds zoiets van, ja, ondanks dat we een spaarcentje hebben opgebouwd... hebben we nog steeds zoiets van, we doen het rustig aan... en we zorgen ervoor dat we iedere maand wat geld overhouden. En ik denk dat heel veel mensen zich hebben meelaten slepen, vooral de afgelopen tien jaar... ...in de, de waanzin eigenlijk van de maatschappij. En dan met name de huizenmarkt, wat in heel Europa een heel groot probleem is. De huizenmarkt is tot ongeveer 1998, heb ik begrepen, geïndexeerd geweest zeg maar, aan het salaris. Dus ging het salaris per jaar 2% omhoog. Nou, dan gingen de huizen ook 2% omhoog. en Vanaf die tijd is, zeg maar, heeft die, die huizenprijs een enorme vlucht gemaakt. Dat hebben we allemaal kunnen zien. En allemaal, ja, niemand kon er eigenlijk een antwoord op geven van ja hoe, hoe kan dat nou? Hè? Want zijn er nou te weinig huizen waardoor de prijzen stijgen? Doen maar op. En mensen hebben dat gewoon betaald op twee salarissen. En ja. dat mocht allemaal en dat kon allemaal. Maar mensen hebben dus ook heel bewust risico's genomen. Daarin. Ja, de mensen die, die uh, op, op twee uh, inkomens een huis hebben gekocht en om welke reden dan ook een uh, huishouder worden, ja, die, die, die zitten natuurlijk met een groot probleem, zeker in deze tijd. Ja. Want een huis wordt ook niet meer verkocht? Nee, precies. en dus, uh, De ja. waarde daalt en uh, ja. ik denk zelf dat de prijzen nooit meer zo hoog worden als dat ze geweest zijn. Dus de restschuld die blijft, die, die kan wel verminderen, maar zal niet helemaal weg zijn. dus de crisis, als je het puur kijkt op de huizenmarkt, zeg maar, die zal nog in vele jaren door, doorzudderen. En ja, zolang mensen dus moeten sparen om die restschuld te kunnen betalen als ze eenmaal het huis willen verkopen... Ja, dat, dat gaat heel lang duren. Dat gaat ook ten koste van consumptie. Als we nu eens even helemaal terug gaan naar de basis van, van, uh, van, van de stelling die we hebben neergezet aan het begin van het programma. Dat, dat, dat mensen dus, uh, die, die bang zijn, uh, mensen die nog niet in de schulden zitten, maar al wel hulp vragen bij de schuldhulpverlening. Uh, wat, wat vindt u daarvan? Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Ik denk dat uh, als mensen het vermoeden krijgen dat ze misschien wel in de schulden zouden kunnen gaan komen... Dat ze uh, een, een, een handreiking moet worden gegeven om te kunnen kijken hoe ze zeg maar, uh, daar zo lang mogelijk uit kunnen blijven. Want voorkomen is nog altijd beter als genezen. Ja. Maar denk, denk, uiteraard... denkt, u, denkt u niet dat, dat de mensen die dan op dit moment echt de hulp nodig hebben, uh, uh, tekort gedaan wordt? Ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat is maar net hoe de, hoe de schuldverlening uh, in elkaar steekt. En misschien ook wel waar waaien... je zeg maar, om schuldsanering uh, uh, zou ik vragen, hè, of om schuldhulpverlening. Ik bedoel, ik kan me voorstellen als je dat in Amsterdam vraagt... dat het iets anders is als dat je dat in een dorpje vraagt, zeg maar... of in een hele kleine gemeente, hè, waar misschien relatief weinig mensen schulden hebben. Mm -hmm. Dus ja, dat is altijd, ja, dat vind ik een beetje moeilijk inschatten. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat mensen zich, uh, dat mensen zich uh, bewust worden van het feit dat ze wel eens in de schulden terecht zouden kunnen komen. Ik denk dat als je dat vijf, zes jaar terug tegen mensen had gezegd... ze zouden zeggen, ja, kom op, dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar, maar goed, we hebben het natuurlijk eerder vanavond ook al het woord verwend uh, uh, al een keer gehad. We, we, we, we hadden natuurlijk ook alles wat we wilden, dus Kai was ook de limit. Ja, het was echt ongelooflijk. Ja. Kijk, um, voor wat betreft, want dat, dat is was ook een vraag van je... Van, ja, hoe, hoe zitten we met de euro hè? en uh, wat, wat, hoe, gaat het nou, hoe gaat het nou met de euro... Uh, tenminste, ik, ik, zie, ik zie het gewoon zo. Um, uh, Europa is eigenlijk één heel groot bedrijf geworden. Eh? Je, de landen zijn uh, zo, dusdanig met elkaar verweven. En de, we hebben de grenzen opengesteld voor, voor, uh, voor mensen, maar ook voor goederen en ook voor geldstromen. En we zijn inmiddels één groot bedrijf uh, geworden. De politiek heeft uh, besloten... Dat we dat dan moesten worden, zeg maar. Nou, uiteindelijk is uh, gebleken dat er uh, in het bedrijf uh, wat rotte plekken zitten. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, uh, want uh, in elk groot bedrijf heb je minder renderende uh, afdelingen, zeg maar. Nou, en wat doet een bedrijf met een minder renderende afdeling? Dat kijken ze een paar jaar aan. Daar stoppen ze niet te veel geld in. En als het uiteindelijk niet lukt, dan verkopen ze het. Of uh, ja, ze stoten het af. En dan is het gewoon weg. Ja, in dit geval, een land als Griekenland. Uh, ja, daar wordt veel kapitaal in gestoken. Dat moeten we allemaal betalen. En de vraag is natuurlijk van ja, tot hoe ver ga je? Tot hoe ver kan je gaan om een kapitaal in te steken? Want je bent je geld kwijt als het land failliet gaat. Dus ik denk dat. Regeringen uh, uh, nu denken van ja. Uh, als we nou zelf ook in de problemen gaan komen, ja, dan kunnen we gewoon niet anders als zo'n land afstoten. Maar zouden, zouden we weer gezond kunnen worden? Als, stel dat de regering, we hebben straks een nieuwe regering, die gaat zeggen: Nou, laten we, laten we gaan beginnen met, met Griekenland, eventueel Spanje. Uh, uh, nou ja, goed, bedenken nog een land bij. Uh, we gaan er afscheid van nemen uh, uit de EU. Gaat dat de oplossing zijn? Ehm. Um... Voor wat betreft het verstrekken van kapitaal, zeg maar. Dus het, het, het, het kapitaal uit je eigen land. Dus, nou ja, zeg maar. Want je moet zelf ook geld lenen op, op, op de markt. Nederland, ja goed, we praten over een, een potje van 200 miljard dat moet gevuld worden. Ja, dat moeten landen zoals Nederland en Duitsland en, en andere landen, moeten dat ook allemaal lenen. Tegen een rentepercentage, dat moet ook betaald worden. En ja, dan kan meneer de jager zeggen of minister de jager zeggen, ja dat geld komt allemaal wel terug... Maar ik geloof dat als je dat, nu weer, als je dat nu weer aan hem gaat vragen, dat hij misschien gaat twijfelen of dat dan ook wel gaat gebeuren. En ik denk ook niet dat dat gebeurt. Kijk, dus op het moment dat je die landen afstoot, dan blijf je zelf wel met een probleem zitten. De huizenmarkt in Nederland is een heel groot probleem. Ja. Uh, en uh, de enigste manier om eruit te komen, en uh, dat is voor mensen simpelweg geld sparen. En of je nou jong bent of. Uh, en nog geen huis hebt en je wil een huis kopen. en je moet een hypotheek betalen die. ...op dit moment misschien nog te hoog is... ...dus moet je geld sparen. Ja. Of voor mensen die een duur huis gekocht hebben... ...en uh, met een restschuld blijven zitten... ...ja, geld sparen. Ja, en maar dat is dus nu het... lastig. Kijk, zes jaar geleden was het makkelijk om geld te sparen... ...maar die mensen die nu al die eindjes aan elkaar moeten knopen... ...die hebben daar gewoon heel veel last, last mee natuurlijk. Ja, er dus, zullen dus andere, andere mensen... ...ja, kijk, uh, de, stel dat 20% van uh, de beroepsbevolking uh, werkeloos gaat worden... ...misschien 30%, dan is er 70% uh, die wel werkt... En die 70% die zal ook gaan sparen. En als mensen genoeg gespaard hebben... dan zal er uiteindelijk ook weer geconsumeerd gaan worden. Ja. En op het moment dat wij weer gaan consumeren met z'n allen... Ja, dan zal de economie weer opleveren. En dan komen er weer banen. En... Nou, laten, we is... hopen dat we, laten we hopen dat we snel op dat punt komen. Uh, ik, ik moet het helaas afsluiten, want we gaan, we gaan tegen het NOS-nieuws van 4 uur aan. Uh, mag ik u nog wel even danken voor, het, uh, voor, u, voor uw toelichting en, en uw tijd deze nacht? graag gedaan. Dank u wel. En dan ja. graag ook de dank naar iedereen die, die vannacht heeft meegepraat over ons onderwerp over de crisis in Nederland. Het is, het is een onderwerp waar we nog heel lang over kunnen doorpraten en waar we helaas ook niet deze nacht de oplossing voor gaan vinden. Uh, maar dank, dank in ieder geval voor alle reacties. Zometeen gaan we verder met Dit is de Nacht. Met daarin onder andere uh, weer een, een reis om de wereld. We gaan weer een land aandoen en uh, daar een muzikale reis rond de wereld uh, beleven. En natuurlijk verderop ook nog de nachtgedachten. Dus hou de radio aan op 1.